9 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Amerika is de noodtoestand afgekondigd voor het hele land. President Trump heeft vanavond gezegd dat hij zo geld wil vrijmaken voor de aanpak van het coronavirus. Dat zou kunnen oplopen tot een totaalbedrag van 50 miljard dollar. Trump heeft de ziekenhuizen gevraagd hun noodplannen in werking te stellen. De Amerikaanse president verwacht dat er vanaf volgende week zo'n half miljard extra coronatest beschikbaar zullen zijn. Ondertussen zijn er nog steeds onderhandelingen gaande tussen het Witte Huis en het congres over een hulppakket. Maar die gesprekken gaan moeizaam. In Suriname is de eerste coronabesmetting gemeld. Het gaat om een persoon die gisteren vanuit Nederland naar Suriname is gereisd. In reactie daarop heeft de Surinaamse vicepresident bekendgemaakt de grenzen voor alle reizigers te sluiten. Vanaf middernacht gaat het luchtruim dicht. Ook Polen en Denemarken sluiten hun grenzen voor alle vliegen- en treinverkeer. De Deense premier Frederiksen zegt dat alle toeristen en buitenlanders... die geen geloofwaardige reden hebben om zijn land binnen te komen... bij de grens worden tegengehouden. De afsluiting geldt niet voor het transport van goederen, medicijnen en voedsel. En in Parijs gaan de Eiffeltoren en het Louvre vanaf vanavond dicht. En ook de shows in theater Moulin Rouge gaan niet door. Begin deze maand sloot het Louvre ook al even de deuren. Toen wilden veel werknemers niet meer werken, uit angst besmet te worden.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 Ik wil voor mijn naam is DJJK en we trappen deze gewoon lekker af met... Kilian Viera, de Robado Los Bezos. Geen idee wat dat betekent, Dennis. Maar het klinkt zo lekker. Het klinkt zo lekker, hoor, die steel drum. In de Alex Cuesta remix, eh, op Gregor Salto. Dus nou ja, die jongen die is lekker bezig. Alex Cuesta maakt vaak uh, leuke trommel oh, lekker zomers, gewoon vrolijk. En een beetje vrolijkheid kunnen we wel uh, gebruiken, hoor. Nou, nou, nou, oi, nou. Oi, wat, oi, wat, oi. Wat, wat een week, zeg. Nou... We staan pas aan het begin, hè, Den? Yes. Het, het weekend moet nog beginnen en alle feesten zijn afgelast. Ja. Gelukkig. Wij laten het feestje gewoon doorgaan. Zandvoorts, grootste dansvloer. Hij is geopend zonder ook maar een risico te we, lopen. We hebben nog... Gaan we nog livestreamen? Nou, misschien wel, ja. want... Uh... Want ik moet even de checklist uh, met je doorlopen. Ja. Heb jij het publiek allemaal voor vanavond afgezegd? Uh, but... Ja, ik zie hier nog een lege zaal, dus uh, het publiek vooral... Nee, voor, uh, nee of, uh, uh, ja. er is nog ruimte voor 98 Tonen, dus de... Ik neem geen enkel risico. We nee. doen het vanavond wel we op de we live. Do we doen het op een afstandje. Gewoon de livestream. Uh, je kan ook uh, ja. meekijken natuurlijk. Op ja. een welbekende internetadres. Ja. cfv livenl Heel duidelijk, kijk je gaan, gewoon mee. En we gaan even kijken of we het eventueel ook even via Facebook uit kunnen zenden. Ach, moet gewoon toch kunnen. Ik zie, te, ik zie allemaal DJs die in één keer live gaan vanuit hun uh, rukbunker. Ja, ik moest, wel ja. Lachen, ik moest wel lachen. Charlotte de Witte, een vrij bekende techno-DJ. Wie? Je, Charlotte de Witte. Geen idee, klinkt wel leuk. Nou, is ook leuk. Oké. Okay. Maar die <laughs> uh, heeft ook nu uh, lockdown sessions. Nou ja, ik, ik zag nog iemand, maar daar komen we straks allemaal meer op. Ja. Want we hebben een gigantische update. Omtrent alle feesten. Wat gaat door, wat gaat niet door? Zijn er verplaatsingen, afgelastingen? Zijn er al DJ's ziek? We gaan het allemaal meenemen straks in de show. En natuurlijk, natuurlijk! De charts! Wat is er alweer wat leuks geproduceerd in de charts? Jij zei: Ik heb gigantische nieuwe tracks. Ja, heel veel. Dus we gaan gewoon even een frisse fruitige sheet-chart erbij pakken. Zo is het, we gaan gewoon vrolijk door. Dat dacht ik wel. Geen ramp die ons uh, klein houdt. En gewoon dus een tweede uur, een daverende, stampende set... die waarschijnlijk gewoon uh, uitgezonden gaat worden. Ja. Ik heb er helemaal zin in uh, vanavond. Ja, ik ook. Dat dacht ik ook. Hé, hey, zullen we nog even, wel eventjes... Uh, omdat uh, de kerk moskee en alles ook een beetje uh, dicht gaan toch een beetje Halleluja gaan doen. Nou, doe maar. Gewoon een beetje Halleluja. Nou, dat, is, dat kun je wel aan Kevin McKay samen met David Pen uh, overlaten. Halleluja in de Step Junior. Riemix, Joord Meer, wij zien het. Jouw vrienden in de donkere dagen. To you, I'm holding on. You scooped me up from the bottom. You blew my troubles away like the winds of autumn. Dennis, wat een beuken van de plaat is dit, zeg. Ja, is goed, hè. Oh, oh lekker, zeg. Armand van Helden op zijn best, hè. Een, een held, hoor, is dat. Een echte held. Uh, Armand van Helden, give me your loving. En daarvoor Kevin McKay, David Penn en halleluja. Oh, heb jij nog een nieuwtje voor me? Want jij, jij kwam binnen met een stapel paparazzen dat je zegt van jeutje, mina... Moet je kijken ja, wat veel, de aflastingen... hebben. Ja, veel, uh, veel uh, minder leuke nieuwtjes. Maar ik heb nog wel. Ja, don't shoot the messenger. Maar Zal... ik heb wel misschien nog wel een leuke. De, ja. Nou, zullen, zullen we eerst even door de zure appel heen? Want... Ja, eerst door de zure e, appel. Eerst door de zure, zure appel. Een feest waar uh, in Bloemendaal. Ja. Jij zat je zo te verheugen. Wij op, allebei. Op, op het feest. Het openingsfeest van BeatSchlug Fuel. Ja. Ja, Housequake wel te verstaan. Ja. DJ Roog, Ericy, Die zouden volgende week zaterdag... Uh, Ik-Beach club, club Fuel gaan draaien. Maar helaas... Vanwege de capaciteit natuurlijk... Uh, van meer dan 100 mensen... Wordt de hele show gecanceld. Dat betekent... Een afgelasting, maar... Dat is niet het enige feestje wat die avond Of uh, daar wordt afgelast. Want welk feest werd nog meer afgelast, Dennis? Uh. Voor mij was het een transfeest... Ja, Masters of Trends. Met, Masters uh, of Trends. Met Ferdy Kosten of, of Marco Café. Oh, dat, dat klinkt wel gezellig natuurlijk. Ja. Ik heb hier het persbericht. Naar aanleiding van de vernieuwde richtlijnen... die gisterenmiddag zijn afgegeven door het RIVM... hebben wij een belangrijke update voor bezoekers van Beach Club Fuel. Door het besluiten om evenementen met een bezoekersaantal... boven de 100 niet door te laten gaan... Tot en met 31 maart zijn we genoodzaakt twee feesten te verplaatsen. De evenementen Rogan Airkey en Masters of Trends op zaterdag 21 maart en zaterdag 28 maart... dat is al net op die valreep natuurlijk, ja, ja, ja. krijgen een nieuwe datum. De nieuwe datum van Rogan Airkey is vastgesteld op zaterdag 30 mei 2020... en voor Masters of Trends is nog geen nieuwe datum bekend. Deze communiceren wij rond 31 maart. Gekochte tickets blijven uiteraard geldig... En wij hopen op jullie begrip. Al dus Beach Club Fuel. Ja, dat is toch wat? Ja, het is niet niks hoor. Nee, uh, maar ja, kijk, het is natuurlijk ook... Week. heeft maar drie DJ's. Of ja, vier DJ's op een avond staan. Want je, ja. je had... Uh, wie had je als opener staan? Dennis Quinn, volgens mij? Uh, nee, Den Dennis Quinn was de afsluiter. Of Leon Benesty. Uh... Leon Benesty was de opener. En Dennis okay. Quinn was de afsluiter. Nee, Lucian Ford is de afsluiter. Oh, Lucian Ford, Ja, ja. Ja, Leon, Leon Bennesty, er is helemaal geen Dennis Queen. Oh, jammer, jammer, jammer. Ja, ja. Hij werkt veel samen met uh, iemand minder. Oh, je gaat twijfelen? ik ga het, even oh, opzoeken. Ja, ik ga het op even opzoeken. Nee, wat, uh, Ze werken allemaal samen natuurlijk met elkaar. We pakken de line-up erbij. En sommige mensen die begonnen al hun kaarten te verkopen, Maar dat is nergens voor nodig. Dat is niet nodig. Het, nee, is het is verplaatst. En ja, oh, het belooft nog mooi te worden. dus... Uh, 20 mei. Heerlijk, zonnetje erbij. Huppakee. Gezellig. Hé, hey, maar uh, we gaan gelijk naar Amsterdam toe. Want in Amsterdam we vinden ook afgelastingen plaats. Want die hele grote club aan het Rembrandtplein, De Escape. Ja. Die gaat ook gewoon de hele maand dicht. Ja. Ze willen Dat is een koopnemen. ingrijpende maatregel hoor. Ja. Maar ik vind het wel een. Uh, verstandige. Ik, ik, ik respecteer het wel. Tuurlijk. Het is jammer, maar uh, ja. Zeker ze uh, Amsterdam, zegt, alles komt er, uh, alle nationaliteiten komen er over de ja, vloer. Maar ik heb en, en je gelezen. zou toch niet een feestje willen bekopen met een akelig virus? Nou, ik heb even bij de DJ's gehoord uh, die daar gedraaid hebt, onze uh, vriend van de show. Ja, en wel. Die nou, die, die heeft altijd volle bakken op zaterdag. Hij zegt, het was op een gegeven moment zo rustig, het was gewoon angstmakend. Mondkapjes op ook. Nou, dat weet ik of niet. Ik ben, niet? Er, ik ben er niet verder op ingegaan. Want ja, maar... jij draait ook in Amsterdam natuurlijk. Uh, ja. Ook daar aan het Rembrandt maar ik, heb, maar ik heb eigenlijk... De hoe, af... is het... He? ja, hoe is het met de toeristen? Staan die al met mondkapjes in de club? Ik weet het niet, want ik ben al een tijdje niet meer in Smoky geweest... de afgelopen uh, twee weken nu. Oké, okay, en, en omdat we toch even doorpakken over de club die uh, sluiten... zijn er ook andere clubs in Amsterdam, dus gaat Club Smoky uh, ook uh, op Nee, no die hebben... Wat, wat, ja, die capaciteit is natuurlijk wat minder... Ja, maar er kunnen wel meer dan 100 mensen in. Maar, gaan, gaan ze er ge dan gewoon maximaal 100 man naar binnen laten? Ik weet het niet. Ze hebben gezegd in hun statement op Facebook. Uh, we gaan gewoon door. Nou, iedereen, geef iedereen weer hetzelfde advies wat ze iedereen geven. Weet je, was je handen. Hoe is de jelleboog? Neem papieren zakdoekjes mee en uh, gooi ze dan gelijk cetera, weg. Cetera, maar ze zeggen, we gaan wel uh, uh, selectievere mensen binnen laten. Dus uh, uh, meer... Ge dus als er iemand staat uh, Mindere, Minder mensen, ja. ja. En, en uh, als je je niet lekker voelt, blijf vooral thuis. Ja, uh. ja nou ja. Heb jij zin om te feesten als je kort zit en niet nou, lekker bent? Nou, heb jij zin om te feesten als je de kans loopt om uh, ziek te worden? Dat wou, dat wou ik ze net zeggen. Dat is een beetje een aparte redenering uh, natuurlijk. Ja, het is helemaal uh, gewoon een rotzooitje. Helemaal niet gezellig natuurlijk. Maar ja, uh, we've got to do with it. Hé, hey, maar... Uh... Het is wat het is. Dat wou ik net zeggen. Gelukkig hebben we straks een davel de, de tweede uur hier bij uh, See It. En dat is het ook. En dat uh, gaat wat moois worden, hoor. Oh, wij feesten gewoon door. It's going down. Hatiras, die heeft een nieuwe track uh, genomen. Het is een beetje een oude clubshout. En ja, oude clubshout, daar houden we hier wel van. Helemaal booming ook weer, want je hoorde het al uh, natuurlijk net aan uh, Arman van Helden. Hatiras. It's going down. Does me bij CIMS? Jouw vrienden van de show. 106.9, 104.5. te ongeduldig om een plaat door te starten en gewoon, het is niet te laat. Ja, ik, ik, ik wou net, net zeggen, dat, dat ik krijg wel eens de reviews van thuis, maar uh, <laughs> <laughs> hey, oh! Het was een lekker plaatje, hoor. En wie waren dat, Dennis? Wat dat beukertje, dat... Uh... DJ Cuba en build the vibe. Kijk eens, mag je ook eventjes een keertje een aftitelingetje doen. Ik mag ook eens wat doen. En we gaan door met de nieuwtjes, want wat hebben we nog meer? Gaan we gelijk naar het leuke nieuws een keertje? Ja, even wat leuks. Kom. Klenn Grace, Ja, die gaat samen optreden met de bij het Eurovisiesong Songfestival, Als het doorgaat. Ja, dat is er altijd. Dat moet ik er nog maar bij zitten. de Hashtag vraagteken. Klans Grace er gaat op 16 mei met Jack optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy Rotterdam. Dat werd maandag bekendgemaakt in Talkshow op 1. Het plan is volgens Gerben Bakker, head of the show, bij het Eurovisie Songfestival om het beste van Nederland te laten zien. Als je het hebt over het beste van Nederland, denk je toch aan onze DJ's. Dat is een goed exportproduct. En denk aan Amsterdam Dance Event. Dat is echt ons visitekaartje. Zo doen we van de organisatie uit bij Jack die zelf uit Rotterdam komt. Avondjeek wilde daarbij heel graag samenwerken met Crace. Uh, Tijdens een 5 tot 6 minuten durende medley van nummers van Avondjeek zal de zangeres hem voor elkaar ondersteunen. Craze vertelt in op één dat ze geen moment twijfelt over het aanbod om te zingen op het songfestival. Ik wist nog niet eens wat ik ging doen, maar ik heb meteen ja gezegd. En ja, misschien stond hij voor er uh, is te zwaaien. Ching ching dollar, dollar. Ja, ja. Ja, ja. ja, je weet het nooit, hè. Het is voor Crazy niet de eerste keer dat ze te zien zal zijn... op het Eurovisie Song Festival in 2005. Deed ze al mee als vertegenwoordiger van Nederland... met de nummer My Impossible Dream. Toen ging ze echter niet door naar de finale. Daarof uh, stekte ze op in op 1. Voor mij was het een hele mooie ervaring. En dat zal ik nooit vergeten. We kwamen gewoon niet zo heel erg ver. En dat was heel uh, jammer. Toen noemt het Super Nice... Dat ze nu voor gevraagd is. Uh, maar ze gaat uh, medley van Afrojack. Allemaal Afrojack nummers. Ze gaat ze vocaal ondersteunen. Ze dus gaat de hele tijd... Ja, ik, ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Uh, Clendous Crazy is nou niet mijn favoriet. Nee, mij ook niet. Ik, dat, uh, uh, ik, ben, uh, uh, ik ben geen uh, fan van haar. En in, ja, als ik denk aan de sound van Afrojack... Dat past niet echt bij elkaar. Had ze beter. Uh, hoe heet ze kunnen vragen? Uh, nou, Ja, ja, ja. Godverdomme, hoe zit gooi, de, gooi het nou gewoon eventjes in de show. Dat uh, Nou, hoe, de, heet de dat meest, hoe heet dat mensen nou? Hoe dat Van take over control. Uh, hey, Mr. Police. Ja ja, hey, uh, ja. Uh, nou. ja, ja, ja. Nou, ja. Jij weet het. Ik weet het. Dit goed zo bij jullie terug. Ja, God. Oh ja, Eva Simon. Dat wou ik net nou zeggen. Hey, ook, ge hey. ook, gewoon een Oeh. ook gewoon een Nederlandse. Ik denk dat zij het beter kan doen, hoor. Dat weet ik wel zeker, ja. Maar ja, het is natuurlijk uh, zijn meegedaan aan het Songfestival, dus dat zal gewoon het 1-2'tje zijn, hè? Ja. Yeah. Uh, het is, het is, uh, je moet kijken voor de kijkers natuurlijk, wat is interessant. Ja, ja ik Bij denk... de dance zien. die zal uh, niet zo gelijk gaan zeggen... Joh, zullen we even lekker een avondje gaan kijken naar uh, het Eurovisie Songfestival? <laughs> Ja. Dus ja, dan hak je dit er gewoon doorheen, hè? Ja. Dat denk ik tenminste. Het is goede reclame. Daarom. En de agenda was toch nog leef van hem. <laughs> ja. Hey, hebben we nog meer uh, afzegnieuws? Uh, Want we zijn ja, toch wel lekker. Ik heb, al al, al ik lekker heb bezig. alleen maar afzegnieuws. Ja, uh, maar wat, wat, wat hebben we nog? Wat, wa Amerika. Wat Amer is daar allemaal uh, gaan? Je nee, nee, nee, had nee. net breaking news al. Ja, ja, ja. Het gaat over. Uh, ja, vorige, wei, vorige week hadden we ultra al in de uitzendingen dat het uh, werd afgelast. Uh, de ja. grote feesten. Maar toen, zouden, en toen je... zouden de kleine feestjes nog doorgaan. Maar ze hebben dus uh, officieel besloten dat het hele Miami Music Week, dus alles eromheen. Dus de spin-in feestjes, de label feestjes, alles is stopgezet. Wat ongezellig. Ja. En uh, uh, even kijken, Chocolate Puma zou in Canada optreden. Maar ja, de, de dat zag van, ik ook maar uh, en, Gaston uh, die kreeg last van een uh, griepje. Dus, uh, dat ja, was hij voelde meteen, hij helemaal lekker. Dus was vanaf meteen, deze kant: uh, uh, natuurlijk van harte beterschap. Ja, ja, dat wensen we iedereen Absolute. natuurlijk toe. Maar deze jongens zeker hoor. Want wat een beuker is die nieuwe plaat van hun. God, zo oh, mooi. Oh, oh, je draaide uit. vorige week. Oh, lekker ja, hoor. Ik vind hem geweldig. Er komt er nog eentje aan van hun. Uh, op hun nieuwe label. Ja, ze zullen voorlopig wel de studio allemaal induiken. Alle DJ's. Uh, ja, want jij, dat, je moet dat toch krijg je wat doen? Je nu, hè? nu Nu komen de producties achter elkaar uit. De, de, de ultra promo's die, die, die gaan even in de koelkast uh, natuurlijk. Nou, ik heb iets gelezen dat ze een, een soort uh, uitzending. Of spinning gingen. Een ID-leak doen. Dus een uh, soort mixtape van. Uh, Nieuwe ID's. Ja. Yeah. Nou ja, zitten we daarop te wachten? Come on, come on. Nou ja, ik ga altijd even naar de tracklist kijken. Dan ga ik even ja, kijken wat Ja, zie je allemaal ID, ID, ID. Ik heb, <laughs> ik heb geen ID. Maar me, meestal kom je toch wel achter de sound. wel. En, en ja, een sound die onmiskenbaar is, is de sound van Oliver Heldens bijvoorbeeld. Ja. Oliver Heldens uh, natuurlijk. Ja, we gaan uh, gewoon eventjes kijken. Want het coronavirus, het komt, zegt men, uit China. Ja. Nou ja, jij zegt... Uh, ja, de K-pop... Uh, dat is helemaal hot and happening uh, daar. Ja, ja Maar wat moet ik dan aan denken, Dennis? Want ja, nou, jij maar... zegt K-pop... Ja, en zeg je zegt Oliver Helden. Nou ja, ik... Bij, bijvoorbeeld... Is dat een leuke combinatie? Nou ja, ik vond het wel leuk klikken toen ik het luisterde. Want het, je moet een beetje denken aan... Uh... Oeh, een beetje een uh, songversie nummer. Nou... <laughs> <laughs> ja... Sorry. Ja, ja, ik Een soort Chinese songfestival, ja. Ja, een beetje zoals. Uh, Icona, so, zoals Icona een, uit... zo, een beetje zoals dit. Ik pak er even een muziekje bij. Zit ik in de goede richting of niet? Nee, volgens mij heb Totaal je je, je, je Pornhub-tablet open laten staan. Oh, dat, dat, dat klopt, dat klopt. Dat, ja. De ja. mensen kunnen hier live meekijken. Ja, ja, ja. Dank je uh, Het is gratis. <laughs> Daar, daarom. Ja, daarom. Nee, even een geintje tussendoor. Ja, we kunnen. Hey, maar. Uh, itzy Ting Ting Ting. Klinkt als een uh, Chinees gerecht. Ja. Die, die hebben een plaat gemaakt. samen met Oliver Heldens. Ja. En hoe klinkt dat dan, Dennis? Zo. It la, la, la, la, la, la. Kan ook voor carnaval door. Je hoort hem. Itchy, ting ting ting. <laughs> Samen met Oliver Hilde. Ik, ik wil dat je bij afloop weer de titel gaat doen. Ga ik gewoon doen hoor. Okay. It'sy ting ting ting. Lekker, lekker. Nou, wat 96. de Of you, when I'm thinking of you, I can't hold my time. Hoor. Ik vind het een aparte sound uh, bij ja, die terugkomende hoek. Mm. Ik vind het leuk. Ik, ik, heb, een, ik, ik heb nog een nieuwere van Leipzig look bij me. Ja, maar je moet het niet alles verklappen wat je gedraaid meteen in je zit. Ja, maar dit, is, dit is het enige wat ik vertel. Dit is het enige wat je vertelt? Oké, okay, nou dan is het goed. Okay. Ik ga vertellen wat er in de chart staat. want ja. Ben je er klaar voor? Ik uh, ben er helemaal klaar voor. We beginnen op nummer 10, daar vinden we Back to Funk van Adrien Vlog. En Tony Ruiz. of God Make Me Funky. In de Block and Crown Club mix. Wie zou, wie zou dat toch zijn, hè? Die Block and Crown. <laughs> Echt, is er een ...dat die gasten niet een plaat uitbrengen. Nou ja, en dan gewoon onder drie, vier of vijf verschillende pseudonymen, weet je. Ja, want het is Adrie Blok, Blok Crown... Uh, ...Luca Debonair. ja, Popcorn Poppers. Popcorn Poppers, ook. is ja, ja. Nee, echt. Ongelofelijk, ja, ja. weet je. Dat die nog tijd hebben voor andere dingen. Ja, en dan zie je gewoon foto's dat die met zijn gezin weer naar een pretpark is en zo. Ik denk, waar haal je die tijd vandaan? Nou ja, helemaal goed. ja. Het, het zijn wel allemaal leuke plaat hoor. Ja. Je vindt hem deze week op nummer 10. Op nummer 9, daar vinden we Loving You van Tommy Heron. Of Whitebird Records. Vandaag gaan ze komen. Dus we zijn er lekker op tijd bij. Op nummer 8 vinden we Disa Ronald. Original. Downtown 5. Ook een ja. leuke stempel, hè? Dat is een okay. Amaretto di Toronto. de originale. Witte koekjes, uh... Oh ja ja ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wil je even een keertje kijken bij je moeder in de kast? Dan heb je gelijk een leuk moederdag cadeautje. Ja, ja, ja. Op nummer 7 vinden we DJ Mess. Met Pistavi. Op Gas House Records. Deze vind ik ook lekker hoor. I'm just done and and me. Ja, heerlijk hè hoe zo'n rauwe sound is. I, I some naar nu, nummer 6, Dan vinden we Alex Preston met need your number. In the sub junior, Divik. Of vijf vinden we uh, een plaat. Ja. Hij doet het ontzettend lekker. Jay Vegas, Body and Soul 2020 Research. Toch al een favorietje van mij hoor. Ik zie je gelijk met je hoog gaan Dat is altijd een goed teken, Blink Van links naar rechts. Je moet wel je, moet wel je maskertje even goed doen hè. Op nummer 4 vinden we Feel Like Dancing, van de Fabulous Joker, op Soul Records. Mocht je hem willen hebben, helaas, hij komt pas de 20's uit. Maar nu al in de C charts Dan gaan we naar de welbekende. Top 3, daar vinden we DJ Q. Hij was ook wel werkzaam bij James Bond. Floor. En zijn trek heet Dead Floor in de Georgie Borgie. <laughs> en Q's Jack in House Box. Op I Am House. En ook deze plaats komt 20 maart pas uit. Op nummer 2 vinden we Semi Deus en ja. Stef Junior met Puntfoyeur. Dat is al wat anders, hè? En dan, oh, mijn favoriet op nummer 1 vinden we daar... Christian Villa met From the Mind. Tot zover de chart, maar niet getreurd als je deze plaat lekker vindt. Ik heb hem gewoon voor je klaarstaan. We gaan hem gewoon lekker draaien. Kom er maar in, Dennis. Zo. Jawel. Een overgang, overgang. Een overgangertje. Volgens mij heb jij stiekem Dat Zou ja, ik meer ja, mee ja. moeten doen? Ik heb nou meer tijd op thuis te doen, hè? Dat dacht ik ook. Zometeen. Naar het nieuws. Weer verkeer. Ik hoop niet dat het te lang duurt. Dat vind je mooi. Behind the wheels of steel. The one and only. DJ Dion Sydney Hier live in de mix. Mocht je mee willen kijken. Dat kan gewoon. Op onze livestream van... See if maar antwoord. maar ook! Ga je, ga je live? Facebook Live? Live! Live! Live! Live is live! Live is live! live, is live. Nu, Christian Villa! From the Mind! 6.9 ZFN